7 uur. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn zo goed als opgelost in de regio. Er staat nog een klein staartje op de A10 bij de Koentenon vanaf Landsmeer 3 kilometer. De vertraging is maar 5 minuten daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo'n een Waardekoper in nou, even lekker uh, naar het klein stukje gewandeld te hebben. Ja. Uh, uh, een, een, uh, even te chillen, zoals dat heet. Ja, moderne, moderne. terminologie, uh, chillen. En uh, wij, wij kunnen best chillen. Dat, dat kan we zeker, niet, ja. niet alleen in de warmte, maar ook wanneer het januari is. Precies, dat zeg ik. Nou, zomer zitten we hier natuurlijk ook wel eens. Maar, maar meestal zitten we bij Boeddha. Ja. En Boeddha, dat is een, een, een strandtent van jouw neef. Ja, mijn neef, neef Dave, zoon ja. van mijn broer. Die is, uh, nou, het is al vier, vier, vijf jaar geleden ja, is inmiddels alweer een strandtent ja. zijn begonnen. Een ja, gezellig. Kan niet wachten, de kortste dag is alweer geweest. Mag ik een kopje thee voor mij? Een rooibosthee, heb je dat? Ja, die heb ik. Mijn groene. En komt eraan. kijken. nog de lunchkaart willen zien? Nee hoor, dankjewel. Net als rechter Zandvoort er twee haringen opgeven. Ja. Nou ja, jij bent nog meer en we kennen elkaar al nou, sinds uh, ons tiende jaar denk ik, zoiets. Ja, zoiets. We kwamen het elkaar helft, tegen en uh, nee, nou, eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar niet, zijn we elkaar niet uit het oog verloren. Nee. We hebben al het contact gehad en allemaal leuke dingen gedaan, we hebben platen gemaakt. Uh, jij bent natuurlijk uh, een, een, een redelijk bekende Nederlander geworden. Ja, wereldberoemte wereld Zandvoort. <laughs> wereldberoemte Zandvoort.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 De televisie is natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat, dat vergt meer tijd om te maken, ja. uh, veel meer wachten, veel meer, uh, ja, je ja. hebt met veel meer disciplines te maken, dus dat ja, is dan een, andere, uh, een, een ander gegeven, ja, inderdaad. Ja, en het genre waar we ons uh, mee bemoeien bijna de 10, dan dat is, uh, ja, een categorie, uh, een eenvoudige humor. Let me tell you a secret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 That she'll do well. he must have werkgever voor oh, ja. uh, ja, heel veel ja. mensen in, van de re, in de regio, uh, werken, daar, werken, daar ook, en werken daar ook veel uh, zandvormers uh, Ja, best wel eigenlijk, ja, ik ken wel een aantal mensen dat in zand die ook uh, behoorlijk lang bij de KNL werken ja. ja het is natuurlijk uh, helemaal voor de, de deze regio, uh, de Muidevelse, Amsterdam, Hoofddorp, uh, Hillegom, ja. een beetje zo die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 From you and me Oh, and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned I'd that I do. news but she just smiled and turned away I went down to the sacred store where I'd heard the music years before but the man there said the music wouldn't play and in the streets the children screamed the lovers cried and the poets dreamed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 My, my Miss American Pie go my Chevy to the levee, but the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing, this'll be the day that I die Wat heb jij met de Amerikaanse auto?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 ja, dat ook ja. Dat vinden mensen heel gek. Nee, ik ben het uitgestart gestart en eigenlijk uh, ben ik toen een paar jaar geleden zo van de zomer eigenlijk door een gesukkeld de winter En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen jas nodig. Nee. Nogmaals, als het nou uh, onder nul is en er staat een straf oostenwindje dan heb ik wel een jas aan. Want dan, uh, ja. wat, is... vind jij, wat, wat vind jij het leuke aan Zandvoort? Ja, omdat het toen nog wel enigszins... Uh,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 Nou, ik vind de sfeer wel fantastisch. Ja, ja. Het hoort echt bij Zandvoort. Ja, ja. Ik, als ik dat geluid hoor dan denk ik, ja dit is Zandvoort, Het hoort erbij. Sinds 1948. Ja, als je, als je, als je nu gaat kijken. Uh, uh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 uh, dan hebben we het al een keer gedaan. En dan ja. wordt het wat makkelijker, ja. denk ik. Het eerste jaar is het meest spannend voor iedereen. Voor, uh, uh, ja. uh, voor de gemeente, voor de, de logistieke operatie. Uh, ja, precies. Is, niet precies. Ja. Ja. Nou, ze zijn nu bezig om... Uh, deze week beginnen ze met, uh, met, met, het, met het verbouwen van het station. Wordt verbreed, De perronnen worden verbreed. Uh, oh, ja. Ja, de perons, Per ons. worden verbreed en er um, dus ja, dat, dat, dat, dat gaat nog wel wat gebeuren. Dus, ja, het is wel voor. Ja, te wel allemaal het is kamer. prachtig. Ja. Hulde voor uh, degene die daar allemaal ja. zo hard voor gewerkt Absoluut. hebben. Absoluut. Ja. I really need you. I really need love right now. I'm, fast. Not last. I'm, really I'm up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask.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 It's gonna be okay, okay. It's gonna be okay, it's gonna be okay, okay. It's gonna be okay, it's gonna be okay, okay. It's gonna be okay, okay. It's gonna be okay. En natuurlijk uh, familie van prins Vastgoed, uh, zijn opa, prins Bernhard hebben we het nou over. Ja, ja.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 Maar heb jij wel eens uh, last gehad van de herten? Op een gegeven moment, ik weet niet waarom, maar op een aantal dagen heb ik de kranten dubbel. Dus die doe ik dan vanmorgens vroeg bij de buurman in de bus. Ja? Op een gegeven moment... Uh... Ergens afgelopen winter. Ik haal de deur van het slot. Ik doe de deur open. Ik schrik me helemaal de pleuris. Er staat er zo'n kamerbreed gewei van mijn Op 50 centimeter afstand. Dus ik was helemaal hard zat in mijn keel. Maar het hert zelf had er niet van. Hij keek alsof hij bij de verkeerde huis had aangebeld. En ging En liep eigenlijk weer door. Ja, ze hebben er niks mee. He? Ze hebben er helemaal niks mee. Onvoorstelbaar Maar als je nou helemaal geen herten in je tuin wil. dan moet je een soort narcissenwalletje aanleggen. Eerst. Want dan gaan ze niet. Ja, Narcissen vinden ze niet lekker. Nee. oké. Okay. Okay. Nee. Er zit een bepaalde zuur in wat ze, wat ze afstoot. Ja, ja, ja. Dus dat vinden ze niet lekker. Ja. Nou ja, ik heb er een keer uh, vorig jaar een aangereden. Op de Zandvoortslaan, slaan. Ja. Ah, maar dat is wel een ding hoor. Ja, dat is zo best. Och, je zit helemaal Lazarus. En hoeveel, hoeveel dagen heb je daar hertenbiefstuk van? Nou, dan zit je wel een beetje zit je, <laughs> zit je <barbecue> ja. <laughs> Hey Geen barbecue'er gesproken. Jij bent een, een, een fanatiek barbecue, hè? Ja. En dat doe je uh, in de winter ook? In de winter ook.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 She said, we'll fill your head, you won't forget her. And in her eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears, right for no one. A love that should have lasted years. Zie, zie jij in Zandvoort een het verbeteren in, in kwaliteit en in alles wat er gebeurt. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die nog stilstaan. Het Watertorenplein is natuurlijk een een hoofdpijndossier. Ja. En, en nou, We zijn benieuwd wanneer dat allemaal weer eens voor elkaar gaat komen. Wat denk jij daarvan? Ik, ik denk wel eens dat ze... Ik wil niemand voor het hoofd stoten maar ik denk dat er hier en daar wat incompetente lieden aan het werk zijn. Want hoeveel jaar heb je nodig om zo'n plan tot ontwikkeling te brengen? Ja. En uh, dat is hetzelfde als met de, de infrastructuur. De, de, de wegen, de, de, de straten in Zandvoort zijn natuurlijk van abominabele kwaliteit. Ja. super slecht. Ja. En het lijkt wel of ze dan optisch een en ander de, willen laten lijken, hè? bijvoorbeeld de grote Krog. Maar of er dan geen goed voorwerk gebeurt, want het is allemaal al verzakt. En ja. Hoe, hoeveel jaar ligt het er aan, feitelijk? Ja.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 Ooit de eerste vierbaans weg van Nederland. Je Wist je dat? Nee, ja. Meen je dat? Allereerste vierbaans weg van Nederland. De 1920 Zeden. gebouwd, hè? Ja, dat weet ik ja. niet precies. Maar... Ja, het staat nu in het, het Santos okay. Kraken. Ja. 1920 staat een foto, dat is het bouwen. Ja, grappig. Dat heb het gezien. Maar dus dat is op zich een uitdaging, en wellicht dat hij in het kader daarvan, van de bereikbaarheid.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 Ik ben natuurlijk redelijk lang weg geweest. En ik had niet zoveel met Zandvoort totdat ik terugkwam. En toen uh, ja, ben ik toch op een hele andere manier naar gaan kijken. En vind het uh, uh, bijzonder aangenaam uh, uh, vind ik het om hier te wonen en te leven. Uh, veel leuker eigenlijk dan in de gooi. En dat, uh, dat komt omdat de samenhorigheid hier in Zandvoort.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 Daylight.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 En han. en han, ja, huidig uitbater van Molly, maar toen de tijd nog uh, han en Jaap, de plezier. Ja. ja, dat was fantastisch. Ja. Ja. En de oasebar kom ik ook wel eens. Ja, ja, uitgaan is toch altijd wel een, een heel groot ding geweest, dus hè? Ja, ik geloof dat er bijna tachtig horecagelegenheden zijn. Bijzonder. Ja, ja. ja. <laughs> bijzonder. 17.000 ja. inwoners, ik weet even niet of het heel veel is, of, maar het komt wel als voldoende over. Ja.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 ja, je hebt natuurlijk nog heel veel mogelijkheden om, uh, om, om, om verder te gaan. Je bent, je bent uh, gezond, je bent fit. Uh, ja, ja ik, ik hoop bij, bij beter wel. In ieder geval. Ja. Oh ja, en, ja, ja. en, en buiten, buiten het feit dat je natuurlijk heel veel het Zandvoort hebt. Dat je Zandvoorter, uh, we kunnen wel stellen dat je Zandvoorter bent. Uh, is jouw vrouw is, is portugese. Ja. En uh, jouw dochter woont nu in Portugal. Ja. Dus daar kom je nu ook. Daar uh, kom ik ook geregeld. En dat is daar, uh, geregeld?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 en wij zijn natuurlijk, uh, ja ik ben ik ben, mijn ouders hebben hier natuurlijk altijd gewoond. Ja. En, en uh, mijn broer woont er nog. Uh... Ja, moeder was uh, vooral bekend van het uh, kaasblokje. Van het Klaar en de, en de bitterbal. bitterbal. De bitterbal. <laughs> de bitterbal. Ja. Zondagmiddag was het bal, ja. bitterbal eigenlijk. Balletje van Trixie. Ja, balletje ja. van Trix. Ja, ja weekend kent ja, dat kipje van Trixie had, ja, ja. had je ook. van Trixie had je ja. ook Als ze restaurant was geweest, zat ze elke avond vol. <laughs> ja.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 Parallelweg heette dat toen, dat deden ja. ze naar het circuit. Ja, dat klopt. De latere burgemeester van Alfstraat. Ja, ja. ja. ja. ja en daar stonden maar ook de, de coureurs liepen daar dan ook rond. Ten 30s, Sterling Moss. Ja. Uh, ja. Den Gurney. Ja. Al die, die oude rups. Ja, je kent het verhaal van, uh, van uh, Karin Piek. Karen Piek is, is ook een zantwoord. Ja. En, en nou, de, de meeste mensen kennen Karen wel. En Karin heeft nog een avond gestapt met James Hunt. Ja? En enorm gezoomd met hem. Fantastisch. Uh, <laughs> en die James Hunt was natuurlijk ook iemand die. Ik heb een foto van hem, ja. net James Dean. Ja, Ik weet niet van die club, maar hij zag er goed uit. Ja, hij zag er heel goed uit. En hij was natuurlijk. Ja, die had, die had schijt aan de hele wereld. Die rookte en die uh, zoopte. Ja. En dan. Uh, die sliepen natuurlijk met z'n allen bouwers. En op ja. het moment dat ze wakker werden, dan, dan uh, gingen, ja. ze, gingen ze naar het circuit en uh, stapten ze in zo'n apparaat. Ja. En reden en zo verschrikkelijk hard in die dingen. Ja. En zo gevaarlijk. En, en, ja. Ja, het was wel meer romantiek. Vind ik. Ja, het was wel mee, maar het was zo gingen per seizoen 10 man boven. Maar het is nu in ieder geval wel, de sport is dan een stuk. Ja, ja, ja, ja, ja, het is high-tech, uh, het zijn laptops of video. Ja, het is NASA, uh, is Rocket Science. Ja. En, en uh, wat dat betreft.